worden er gehouden door de VVV ja, en ja. Nou ja, alles wat we de VVV uh, ja. krijgen. Ja. Dan is er 1 oktober, dat is ook leuk, de zesde...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 Woutermogemoet met het nws Journaal. Het aantal geregistreerde drugsdoden is in twee jaar tijd bijna verdubbeld. In 2014 waren er 123 gevallen. Twee jaar later 235, blijkt uit de Nationale Drugmonitor van het Trimbos Instituut en onderzoekscentrum WODC. De onderzoekers noemen de stijging opvallend. Niet duidelijk is of het aantal drugsdoden ook echt is toegenomen. Het kan ook zijn dat de registratie beter is geworden. In 2016 overleed een derde van de drugsdoden aan een overdosis opiaten, zoals heroïne. Een overdosis cocaïne werd één op de zes slachtoffers fataal. Vorig jaar zijn er ruim 62.000 huizen gebouwd, bijna 14 meer dan in het jaar ervoor, meldt het CBS. Na het uitbreken van de crisis werden er fors minder woningen gebouwd. In 2009 nog een kleine 90.000, dat liep terug tot 45.000 in 2014... Daarna trok de bouw weer aan. Van alle gemeenten kwamen er in Amsterdam de meeste woningen bij, bijna 5.000. Bij een brand in een ziekenhuis in Zuid-Korea zijn zeker 37 mensen om het leven gekomen. Ruim 70 mensen raakten gewond, van wie een deel in levensgevaar is. De brand begon bij de spoedeisende hulp, duurde een paar uur voordat het vuur uit was. De Zuid-Koreaanse hulpdiensten hebben zo'n 200 mensen uit het gebouw geëvacueerd. De oorzaak van de brand in Zuid-Korea wordt nog onderzocht. Nederland krijgt een nieuwe literaire prijs, vernoemd naar de overleden schrijver Sibrum Paulet. Het wordt een oeuvreprijs waarmee elke drie jaar een schrijver, dichter, essayist of toneelschrijver wordt bekroond, meldt de Volkskrant. Met een prijzengeld van 35.000 euro is het een van de lucratiefste literaire erkenningen in het Nederlandse taalgebied. Het geld komt uit het nalatenschap van Paulet. Hij overleed in 2015 op 91-jarige leeftijd. Het weer hier en daar mist, maar die lost in de loop van de ochtend op. Het blijft bewolkt, alleen in het westen breekt de zon wat vaker door. En het wordt vandaag 7 tot 9 graden. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Den Haag richting Utrecht staat nog file tussen Nieuwerbrug en Harmelen 5 kilometer. Iets verderop bij knopend Oude Rijn nog eens 4. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is daar weer vrij. A27 van Gorkum naar Utrecht tussen Lexmond en Hagestein, 3 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. Dat komt omdat de spitsstrook dicht is vanwege de dichte mist. En 201 uit Hoorn richting Hilversum tussen Kortehoef en Hilversum, 3 kilometer met daar ruim 20 minuten extra reistijd.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 Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag. Uh, zitten we hoog, hè? We zitten hoog. Nou, als je de kaderhoudje kijkt, ik heb een beetje hoogtevrees, te Nou ja, hou je, hou je maar gewoon aan, aan die leuning vast, denk ik. Wat verdor, ik ben hoog. Hallo, ik zei Leuning. Leuning? Oh. Ja. Blijf van die man af, joh. Kom op, oh, dat kan toch helemaal niet. Nou ja, goed, we zijn er weer, weer, uh, we zijn er weer bijna. Nee, Deze morgen. Ik ben, ben, ben nog een beetje mat. Ja, nou, weet je, ik trek mijn jas aan en uh, ja. we gaan maar. Ja, gezellig, Willem. Koffie met Janni, lekker. Wat lees, ik, wat, lees, wat lees ik? nou voor titel? Een Nolja Gay. Ja nee, nee en nooit is dat een broer van Daddy Kay of ja ook de broer van en, en, of een nicht een van de twee een ja Eén nou, van de twee en neef kan, je neef kan ook je nicht zijn je neef kan ook je nicht zijn ja, zo is dat ja dat zijn we tante laten oh, Wat een leuke titel wat heb je dat mooi weer opgezocht Willem ja ik, ik geniet ik geniet nou alweer. ja het is, maar het is, wel, het is wel weer steeds moeilijker om, om muziek uh, te vinden die jou behaagt zeg maar Want jij bent dan wel een kieskeurig ben wel, een, ben wel een kritici, hè een wat een kritici van die dingen waarmee je botskriek. Dat toch niet? Nee, wel waar. Gisteren, Manoel is in de dark. Je luistert naar de boys. De boys are back in town in de uh, yeah, town of Stamford. En uh, ik vind het altijd zo gezellig hier. Ja, het is zeker gezellig. Maar ik ben een beetje verdrietig. Hoor. Vertel. Ja, ons, onze, onze allerliefste Marja gaat weg. Ja, zwangerschap verlof was Ja, nou, zij heet, ja? heet, ja? heet eigenlijk Dora ook. Oké. Okay. Ze heet eigenlijk. Nee, dat heb ik pas ontdekt eigenlijk hoor. Ja, Maar oh. ik kende haar als Marja. Ja. En zij zorgt altijd dat de studio hier in Bijzier van soort spik en span is, Willems. Wat zei dat? Spik, ja, dat, is, dat, is, dat is zij. Dus ja. ik verwacht dat daar niet zo weggaat. Ja. Dan, dan verwacht ik gewoon dat ik. Maar je, wanneer... Wanneer... Als ik hier dan binnenkom. Ja. Dat, dat ik gewoon over, over de vuilnis mijn hoop heen moet klimmen. Ja, zoals vanmorgen, maar dat was ik hoor, die er lag. Hebben, nou, hebben we gelukkig wel een mengtafel. Dus we kunnen dat vuil kunnen we recyclen hier hè? in die mengtafel gewoon. Ja, dan we wel. we alle vuil gewoon. En dan is Nee, maar we, we gaan er wel missen. We gaan er missen. Nou, ik weet het wel zeker, denk ik. En, en, uh, nee, maar zij heet dus eigenlijk Dora. Daar ben ik achter gekomen. Nou ja, dat vind ik eigenlijk gewoon... Uh, uh, de, eigenlijk vind ik gewoon dat we daar een lof lieten. Uh. Heb je daar iets voor? Zal ik eens kijken? Ja. Dora, Dora. Eén dag in de week blinken de ruiten als spiegel. Eens in de week is de stoep het schoonste van heel de stad... Nergens vind je dan een kruimpje of een stoffie of een pluimpie. Als je van de vloer wil eten, kun je dat. Die Eens per week, dan is de wc op een lijstje. Ja, en wat de, wat de luisteraars nu nu zien is dat Dora... die ligt nu een geval onder de tafel. Dus die moeten we bij elkaar vegen. Dus uh, ja, wie doet dat? Is dat niet op andere dagen? Dat is de dag dat Dora dan de schoonmaak doet. En daarom. Drink ik op Dora en daarom zeg ik Ze is kampioene met stoffer en blik Een schoonmaak artieste, dat zie je pas goed als Dora de binnenboel, door en de buitenboel, dood door aan de winterbol, door aan de winterbollen, door aan de bovenbol en de benedenbol, door aan de achterbol, door aan de, de, de heutebol. Ja, dit is dan eventjes uh, voor Dora en ja, Marja eigenlijk, hè? Want uh, ja, ze, ze zegt van uh, ik wil uh, niet voor de, voor de microfoon. Ze zit toch voor de microfoon? Ja, ze zit voor de microfoon. Ze zit voor de microfoon. Ja, maar. Maar. Luister haar, ze zit voor de microfoon. Ze zit voor de microfoon. Oh. Ze zit voor de microfoon. Zou ze wat gaan zeggen? Ik, ze... ik weet het niet. Hebben... We zitten in Spanje af te wachten. Heb je, heb, je, heb je toevallig een roffel? Heb je daar een roffel? <lacht> Maria, een hele goede morgen. Je moet iets dichter bij de microfoon, want anders uh, horen we je niet. Ja, trek hem iets naar je toe. Niet helemaal van de muur af. Nou, ja, we schaden bij Zierwem's antwoord. De ja. collectie is voor een nieuwe microfoon. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ze zeggen van: ik wil altijd graag iets mee hebben van uit de studio mee naar huis. Maar ze pakt gelijk die microfoon. Ja, maar als, als, als haar laatste dag hier, ja. als dat, uh, dan is er wel politie-escort ook, hoor. Dat, dat, dat, ik, dat zag jaren... wel, ik zag net inderdaad escort, maar die vroeg 100 euro. Ja, geweldig. Ja, ja. Ik is denk... dat haar nieuwe... Nee, dus die nicht wordt... Uh, <laughs> ja. Oh, ik dacht dat dat haar nieuwe baan was. Vast, uh, wat, uh, die, nicht, die nicht nee. zegt tegen mij van uh, mijn man een nieuwe beroep. Wat is hier van beroep dan? Uh, zegt ze uh, glazen wassen. Ik zie hem nou iedere dag op mijn werk. <laughs> Het is zo, ja. ja. zo kan hij wel weer. In de jaren zestig ja. zag ik zo'n verlegen meisje achter de piano zitten. Die Dora? Nee, dat was een heel shy, shy lady. Oh, shy lady, ja. Maar dat bleek af, uh, achteraf bleek dat chai te zijn. Dus ja. niet shy van verlegen. Nee. Maar, maar een, een, een, een trein, een, een dame die dindert als een trein. Een die, coal die, train. die met, met die hoge trui, zeg maar. Ja, met die coltrain, ja. Uh, die coal train, ja. Die, die, ik, ik weet wat jij bedoelt. Ja. Uh, ja. Daar heb jij vast ook weer een oplossing voor gevonden. Ik ga eens, maar ik ga eens even kijken wat ik in mijn uh, doos van Pandora heb. Is goed. Met die coltrui train. Ja, ja. Goede muziek, hè. De echt goede muziek. En dat kost op überhaupt door... nog Weet jij of ze überhaupt nog optreden? Geen idee, maar nee. daar komen wij wel achter. Dat, uh, dat kunnen ja. we googelen, hè? Dat kunnen we googlen. Ja. Ja. De zoekmachine. De die zoekmachine. Die, die, die ik, wou, ik wou het nog even op zijn Frans doen. Vind je het goed? Op zijn Frans? Op zijn Frans. Uh, Relations? Uh, nou vraag ah. je maar een hele moeilijke ding. Nou, of er niets veranderd is. Waar, waarbij? Nou, uh, bij het Frans. Frans? Ja, dat Frans... de taal veranderd is. Frans -Duits? Niet, hè? Nee, nee, niet Frans-Duits. Nee, Frans nee, nee, nee, nee. nee, nee, nee, Ik bedoel te zeggen ja? uh, of de Franse taal is veranderd. Oh, non, non. Ah. Non, non, rien à Er gaat iets verschrikkelijk mis hier. Ik weet niet wat er allemaal misgaat, maar ik ja, weet dat wel. Dat is, en... Ja, Parkinson, dan komt het gewoon door. En dan, dan raak jij er... Oh, dat, daar heb, daar de, heb, daar heb de, ik van gehoord. Ja, Neil Diamond is gestopt met zijn wereldtournee. Ja, en met hem toch ook. Elton John, dat las ik ook. Ja, die, die, gaat nog, die gaat nog 300 concerten geven. Die komt, die, die komt ook hier in Nederland uh, optreden. Maar die, ja. die gaat wereldwijd nog geloof uh, 300 concerten geven. Of zo, over drie jaar gespreid dan. Hè? Ja, ja ik wil zeggen, niet op één avond. Nee. <lacht> <lacht> <Ja>. uh, <lacht> ja, hij was aardig bij Stem, dus dat zou hem wel lukken. Jawel, jawel. Maar ik vind het wel jammer dat Neil Diamond... Uh, Neil, ja, uh, ja, Diamond ja, Neil, Neil Diamond, Diamond heeft... Hoe uh, de... noemde uh, jij, uh, het jij, jij gaf hem toch al? Parkinson al heeft hij is geconstateerd bij Neil Diamond. Daar ben je niet blij mee. En Nee, daar is hij niet blij mee. En ja. dat heeft niet zozeer gevolgen voor zijn stem. En voor zijn, uh, want hij gaat nog wel uh, albums opnemen, heb ik begrepen. Dus platen maken. Ja. Platen niet meer. Want, nou, maar ja, dat dus kan ook best. Want er ja. is ook vnieuwe, weer... Ja, ja er is heel... Op, ja, ja. Dus, dus, maar hij gaat dus inderdaad gelukkig... Met muziek gaat hij gelukkig door. Maar hij kan niet meer optreden. Althans, hij vindt zichzelf niet meer... Uh, uh, representatief op het podium. Ja. Door die Parkinson, zeg maar. ja. En uh, daarom is hij gestopt. En uh, ja, dat, uh, dat, uh, dat is ook nog bezongen van de week door Paul de Munnik. Ik weet niet of je Ja, het... ja, ik zag het in de wereld draait door. In de wereld draait door, die heeft ook nog... Uh... Of was het nou Zandvoort draait door? Nee, nee, de, wereld, nee de, wereld, de, wereld draait de wereld door. De wereld draait door. Ja. Maar hoe komen we daar nou op? Uh, Gewoon omdat ik een plaatje start. Jij startte Neil Diamond op en toen kwam, schoot het zomaar in mijn gedachten. Nou, weet je wat, zal ik, zal ik het goed maken? Want er zijn dan mensen, ah, oh, Neil Diamond, en later zijn ze, ah... Oh. Geen ja. nieuw diamond. Ja. We draaien hem straks. Ja. Kan ook verschil. Er gaan ja. heel wat vrouwenhart op hol nu. Ja, mijn hart ook natuurlijk. Hè. Ja. Maar dat komt door dat nieuwe klepje. Ja. kijk, want als ik de microfoon erbij hou. Ja. Ja, geweldig. Ja. Uh, zoals ik al zei, op zijn Frans. En als je nou niet doet, dan. Uh, ja, er is u hoor. Jawel.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 Ja, de poppies, La France, hè. vive La France en viva. Ja. Doe maar. Wat uh, kunnen jullie eigenlijk nog verwachten de komende twee uur? Nou, heel veel muziek natuurlijk. En heel veel, heel veel serieuze gesprekken en zo. En... Maar eerst muziek. Flights. But there's even romance Ja, yeah, what a beautiful noise. Neil Diamond. Ja, het is altijd uh, spijtig nieuws als je hoort dat het met een, uh, dat het met een artiest niet uh, gaat. zoals het uh, Eigenlijk hoort te gaan, ja. Yeah. Maar goed, uh, ja, wat, uh, ja wat, Willem... wat zal ik beschrijven? Uh, je zag ja, al die is druk aan het schrijven, over schrijven gesproken. Ja, ik, ik, ik heb wel een gedichtje voor Marja. Ja, dat... Oh, wacht, ja. even, wacht even, wacht even, wacht even, wacht even. Maar als jij dat hebt, dan, uh, dan moeten we er eventjes passend doen natuurlijk. Moeten we wel zeggen van nou, er uh, moet wel... Uh, ja, dat moet even uitleggen aan de luisteraars. We hebben, ja. hier, we hebben hier dus een lieve dame rondlopen. En, en ze moet maar hoesten. Dat Zo hoesten, hoesten ja, de En roken is dat ze doet. Is altijd ja. Het is ongelooflijk. Ongelooflijk. Maar het komt altijd, ze staat altijd op hoekjes. Hoe zei dat? Ja, dat is zij. Dat kent ze me niet Als, hier, als, als je, als je, ook als je door het dorp loopt ja. en je komt op een hoekie. Ja, staat je, zij daar. Heb je 80% kans. Echt, dat, dat zij daar staat op een hoekie. Okay. En daarom is het ook altijd verkouden. ja, ooit. Ik, uh, het is ik, live, uh, dit is gewoon live. Dit is geen uh, jingle of zo, dames en heren. Wordt nee, dit gewoon live gehoest. Live gehoest. En ik wil, uh, kijk, en er zijn normaal mensen die vragen er geld voor. Ja, yeah. ja precies. Ja. ja. Nou, is dat zo kunnen? Ja. ja. ja. Dan kan ik nog wel even door. Maar goed, jij bent, jij bent er aan het schrijven. Ja, ik, nee, ik, uh, ik heb al een, een kort gedicht. Nou, een, een korte bijdrage. Je het hoort even, eventjes netjes staan, nee? Ja, dat is okay. goed. Zeg maar als je er klaar voor bent. Ja, ik, ben, nee, als... ik ben er helemaal klaar voor. Nou, we gaan kijken. Ik hoor helemaal. De DJ's van Radio Zandvoort zijn haar grootste fan. Als zij hem oppoetste, werd alles spik en spen. We staan hier, allebei, te grienen. Maar ja, ze kon hier maar liefst 2000 euro schoon verdienen. Maar toch gaat onze Marja aan de haal. <kwijnt> Hoestend voor het grote kapitaal. Over wie ik het heb. U kunt het nu wel gissen. Over juffrouw Jannie. En we gaan haar missen. Daarom namens de boys een kus op haar koppie. Die maakt ze achteraf alweer schoon met een lekker soepie. Alsjeblieft. Ja, en kijk, en het is natuurlijk niet zo dat uh, de Krijg, alleen maar. De, met ik hem mee. Een ja. moment joh, er zit gewoon iemand is die, doorheen, is die, doorheen te praten. <laughs> het wordt tijd dat die Jufranian niet eruit gaaf. Ze praat door de uitzendingen in het wadeloos staat. Nou, maar goed, wij, wij willen dus namens de, de boys willen we ook wat aanbieden. En, uh, en daarom sturen we jou uh, gewoon lekker drie weken op vakantie. Okay. En, en we sturen jou uh, naar. Uh, uh, die voertuig is naar komen, hè? Hi. Ik ben naar Mexico gekomen. Het land van liefde en van zon. Het was in de schaduw van de bomen. Dat net als in dromen het sprookje begon. Ik was daar op een groot fiesta. Ja, even alle luisteraars. Iedereen die kan zien hoe het in de studio gaat. En uh, ik kan jullie vertellen, uh, ze hebben wel weer van de groene zeep gesnoopt. En Marja is, na, Marja is naar Mexico. Dus naar Mexico? Mexico toch? Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Gebracht. Ik zal er altijd blijven wonen. Geef andere landen graag cadeau. Ja, het blijft me steeds bekoren, want ik heb mijn hart verloren in het mooie Mexico. Mexico. Mexico. Ja, Maria, zing maar mee. O, oh, laat van al mijn dromen. Met je gitaar ik bracht de voor hem en mij, Mexico. komt-ie, er komt-ie, er komt-ie. Komt Mexico! Ik, blijf... Ik ben zo blij dat wij een serieus programma hebben, hè? Zit, er kat, zit, er kat in de zit kat, een kat in de studio? Een kat in de studio! Een kat in de zak, dat is het! Oh, ja! het is zo mooi in Mexico. Oh, is dat oh, zo? Is het je, kort, je kort er wel in, Willem. Geef niks, zal... ja, maar dan kunnen we mee. Je mag geen naam hebben. Het mag allemaal geen naam hebben. Zangar <laughs> is ook niet. jij ja, mogen we mee? Ik ga op reis. Het is tijd om te gaan naar een plek hier ver vandaan. New York of Milan. Met die blik in je ogen, kijk jij me vragend aan. Dan gaan we mensen twee. Kijk niet om laat me zorgen hierachter en volg mijn hart misschien cliché ik wil zon in mijn leven en dansen aan de blauwe zee. Dan gaan we met z'n twee. Ja, gezellig nummer, hè? Ja, leuk, leuk, gezellig, ja. Het is gezellig. Het is Dan Sanders. Ja. Ken je die wel? Dean Sanders. Ja, reken ik ook goed. Ja. ja, samen gaan we dansen door. Ik laat je nooit meer gaan, oh, ik ga op reis. Het is tijd om te gaan naar een plek die ver vandaan. Ja, het wordt uh, het weer tijd voor, uh, voor een weerbericht, denk ik. Uh, we gaan eens even kijken of wij de weerman te pakken, kunnen krijgen. We gaan hem even bellen. Uh, volgens, volgens mij heb je opgehangen. Uh, dacht je? Ja, die heb ik opgehangen. Of er is storing bij KPN. Dat kan ook natuurlijk. Dat de, dat de, de, de, de lijn vertraagt. Dat, dat, dat, dat, dat, dat hoorde je eigenlijk ik ook. Hoorde, ja, je is hoorde hem vertragen ook is Er zit een, een knupje in de lijn. Dat, dat je zegt van nou, uh, het gaat er wel doorheen. Maar niet dat je zegt van, ja, maar niet ik, met zwarte vieveren. Ik, ik ken diverse mensen die werken bij de KPN. Oh? En dat zijn ook lijntrekkers. Het zijn allemaal lijntrekkers. Want als je daar binnenkomt, moet je een kaartje trekken in de wacht. Ja. Maar tegenwoordig gaat het ook allemaal digitaal. Dan moet je op een computer moet je iets. Het gebeurt hè? Ik weet niet. Volgens mij hebben we verbinding met Australië, kende? Ja. Ja. Ik hoor. zelf. We uit, We gaat luisteren. via hier van Zandvoort via de satellite, gaat het naar Australië. En waar in Australië? Gold Coast. Hoe? Gold Coast. Noord Coast. Gold Coast. Oh, de Gold Coast. Ja, dat is van Marja natuurlijk kapitaal. Ja, de Gold Coast. Het is uh, vanzelfsprekend, vanzelfsprekend natuurlijk allemaal. Hé, hey, maar Willem, ja. uh, uh, die storing op de telefoon. Wat wie had jij verwacht? De Gold Coast. Ja. Dan gaat hij van alles uh, door elkaar heen. Ja. Dat doe, doe ik even wat aan. Zo. Beter? Ja, het is beter. Beter, hè? Ja. Dat is een stuk beter, ja. Het is een stuk beter, want Marja gaat gewoon door, hè? Dora de Binnenbol, mijn, mijn naam is Eriksson. Mijn naam is Eriksson. Ik ben van het Trimbos Instituut. Ja? Ken, We, ken u dat? Ik, uh, ik heb er wel eens van gehoord, maar. maar op, ik heb het gelezen, maar ik vond de film beter. Het is opgeheven, het Trimbos Instituut. Het is, Mo, momentje hoor. Ja? Wat gaat er gebeuren? Oh, wacht even. Willem, Willem, Willem doet de deur dicht. Het is opgeheven, het Trimbos Instituut. Bestaat niet meer, is opgeheven. Oh, ze, ze konden geen honden meer hebben. Ik, ik, weer, ik voel weer die diepe psychische moeheid opkomen... die nauwelijks te onderdrukken is. Weet je dat? From the first day. en koek, jawel. Dat is een tijd geleden hoor, de jaren 70 of zo. Dit is jaren 70. Ja. Dat is in die tijd dat jij nog dreadlocks had, weet je nog? Ja, ja, ja, ja. ja. Jongen, <laughs> jongen, jongen, dat hebben ze tweeën rond die en de die mensen, vinden dat, mensen vinden dat blonde, vinden ze toch mooier staan. Nee, dat klassiek blond wat je nou hebt. Wat ik nou heb? Ja, die stekeltjes. Ja, nou ja, goed, bij mij, ze, bij mij kon dat niet. Ik heb gewoon een mutsje gekocht. Waar ze bij mij zat. ook wel stekelbaarsje. Oh, oh, echt waar? Ja. Wat een leuk bericht. Ja, ze weer ja. ze wat anders dan een streepelsteeltje. <laughs> Hey, Willem. Ja. Zullen we het wat serieus aanpakken? Want de mensen zijn er vast wel nieuwsgierig naar. Ik, uh, ik, ik weet het niet. Echt waar? Het weer. Het weer met Charles Duif. Ja. Het is grijs. Dat heeft u al geconstateerd. Het was vanochtend een beetje mistig zelfs. Maar in het westen, daar komt het zonnetje door. Let maar op. U kunt, als u naar buiten kijkt, kunt u het al een beetje waarnemen. In de oosten, uh, oostelijke helft van het land uh, is het bewolkt. En in de westelijke provincie schijnt de zon enige tijd. De mistbanken nou, die zijn uh, al bijna opgelost. En alleen Pal aan Zee. Kan u al een raam op... dicht doen? Dank u. En al... ah, ik word geïnterrumpeerd. Neem me niet kwalijk, luisteraars. We gaan verder. De misbanken zijn dus allemaal opgelost. En uh, alleen Pal aan Zee kan er nog een buitje vallen. Het wordt 7 tot 9 graden. Het wordt steeds warmer, Willem. Ja, dat, de... uh, dat merk je. En ja. merk je merkt ook de insecten komen veel sneller naar boven. Nou, het weekend, luisteraars, uh, wie kent het niet, die, dat begint zaterdagochtend met nevel. Ook weer wat mist, maar soms ook zon. Nou, dat is weer een mooi bericht om door te geven, zo op de vrijdagochtend. In de namiddag en avond, dan gaat het vanuit het noordwesten regenen. Echt waar? Ja, het gaat weer regenen. Naja, en het aan zee neemt de, de zuidwestenwind dan toe, naar krachtig of hard, zes tot zeven bevoor. Zondag, helaas, luisteraars, kan het niet mooier maken, dat het is blijft het bewolkt. En er valt af en toe wat regen, maar wel zacht weer. Maxima van 10 tot 11 graden. Dat is zeer zacht. Voor de, voor, voor, de vissen, voor de vissen is dat wel goed, of niet? En, ja, dat, voor de vissen is het heel goed. Ja, ja. Die... We hebben De buren hebben een vijver. Ja. En uh, er zit een dolfijn in sinds kort. Ja. En ik heb gezegd, ah, joh, dit gaat nooit goed. Daar geloof ik helemaal niks van. Maar ik dacht, ja. hij, hij is hem uitgeraven dat, dat het beest wat meer ruimte krijgt. Ook. Ik weet niet wat hij aan het doen is. Okay. Maar het is ik hoor... Uh, ik zei, joh, laatst zeg ik tegen hoe is het? Hij zei, ik heb op het moment zo'n last van klotsende oksels. Heel vervelend. Maar goed, uh, dat was het weer. Uh, dat was het weer, weer. Wat ja, dat het weer? Ik heb het zo serieus mogelijk uh, geprobeerd te vertellen. Ja. Dus ik, hoop, ja, ik, ik kon het niet leuker maken dan het is. Want dit is wel een natte, natte, het is meer een, een, een, een haggerste uh, Ja, maar toch ben ik er niet uh, heel ontevreden mee. Ik vind het wel lekker zo. Want. Uh... Uh, Laatst een uh, paar weken geleden, toen, ja. toen met die sneeuw, weet je wel. Ja. Uh, Daar ben ik mee bij de huisarts terecht terechtgekomen. Want uh, ik heb toen, uh, voor mijn werk, heb ik vier uur lang buiten moeten staan. Ja. En uh, ik ben naar de dokter gegaan ja, ja. Uh, voor wintertenen. En toen zei hij: van Nou, dat is nog altijd beter als sneeuwballen. Maar het was. Ja, maar voor jouw vriendin was het wel goed, hè? Oh, die vond want het die heeft, nou, die heeft een vlokkentest gedaan meteen ook nog, toch? Ja, dat klopt. <laughs> ja. Ja, en mijn, uh, mijn buurvrouw, die heeft een zwangerschapstest gedaan, maar die uh, is gezakt. Je ja, hebt er ook niks aan gedaan. <laughs> About the music that you hear, the show, the show, but you just like the show. The glittering, the number one, the one that's start the show, the show, the show, but you just like the show. The music that you hear, the show, the show, Do you like the show—the glittering, the numbers. Je met de digimans Band, hè? Leuk is dat, hè? Jacques Luz, ja. Helaas helaas ja. overleden, hè, Jacques. Ja, ja, ja. ja, ja Heel ja, ja, plotseling. Ja. Ja. Ja. ja. Erg maar een gebeurtenis. Want uh, hij stond nog uh, op één avond in een in, in zonnevank in Wijk aan Zee. Dat was zijn stamkuw. Ja. Stond hij een pilsje te happen en uh, ging vrolijk naar huis. Uh, en uh, de volgende ochtend belde zijn vriendin uh, zijn, zijn telefoon. Natuurlijk. Je noem maar zijn fiets, bellen, dat heb geen zin. En trouwens, bellen op de fiets mag niet meer. Ook niet. Nee. Hey, maar ja, even serieuze noot. Hij nam me niet op, natuurlijk, die telefoon. En smiddags nog niet en s'avonds nog niet. Toen is zijn vriendin naar zijn huis gegaan en heeft aangebeld. Ze had geen sleutel. Vind ik ook wel vreemd dat je een vriendin bent, dat je dan geen sleutel hebt. Maar goed. Nou ja, ik zei vertel, ik ken iemand die een vriendin hadden lopen. Ja, die heeft een kilometers gemaakt, hoor. Oh, ja, dat kan ook, ja. In mijn he, Willem, rustig. Nou, he, he, he, maar, nee, want het was een heel serieus onderwerp. Wat ja. En, en toen, ja, toen is de politie het huis binnengetreden... en toen hebben ze hem uh, overleden gevonden naast zijn wetsjaak. Ja, ja helemaal niet zo oud, hoor, was hij. Nee, nee, nee. Nee, nee. nee dat zijn... Ja, maar er zijn, er zijn de mindere, mindere uh, leuke dingen. Gelukkig, ze ligt... Uh, ja, ja, verdriet en gelukkig altijd heel dicht bij elkaar. En, en nou, nou, daar... Toch opkomen wil ik er eigenlijk wel even iets zeggen. Dat ik uh, heel erg blij ben. Dat ik van de week het bericht heb gehad. Dat het met, uh, met onze Rob Hangers heel erg goed gaat. Oh dat is mooi. En uh, Hij uh, is nog in Helium Maagis steeds. Om, uh, moet ja valideren. maar ja. Hij, hij, hij mag geloof ik. Uh, binnen niet al te lange thuis, uh, tijd mag hij naar huis toe. En mag hij mag eerst met proefverlof. Oh en, ja. Uh, dat heb ik maar, ook één keer gedaan, proefverlof. maar nou, ik, uh, had ik wel gepikt. En, uh, <laughs> ja. Jij hebt gehoord dat het goed met me gaat. En betekent dat dat hij dan ook weer uh, binnen afzienbare tijd uh, uh, zich bij ons... Nou, is... ik hoop het. Want uh, ja. ik zal je wel vertellen, uh, het is, uh, het is, hij is de koning van de disco. Dan zie je organisatie ja. Kijk, we hebben Dora voor de binnenboel en Dora voor de buitenboel. We hebben Rob hebben we voor de disco. Kijk. Eh, en, uh, en, en wat natuurlijk ook heel erg belangrijk is. Dat is zaterdag zonder uitzending... Rob hangen we samen met, uh, met onze uh, ja, voormalige programmaleider, ja. Albert Jan Vos ja. AJV wordt heel veel genoemd in de Volksmond. Ja. Ik had het in de voetbalclub was A AJV. Ik maar, heb wel begrepen. Ik heb begrepen. hij is zo sluw als een vos. Hè? Die rooien. Ja. niks. Ja. Hij is zo sluw als een vos. Is een als... Hij zit nu ook bij de radio. Zit je hij hij helemaal. Heet, hij te heet ook eigenlijk. Zo. Hij heet ook eigenlijk. Heet die Rijntje. Rijntje? Ja. Maar zijn Rijntje. Ja, Reetje de Vos. Maar ze noemen hem. Het is ongelooflijk. Komen die ik, ouders erop, even goed? Ik weet het niet. Maar ik wil toch even. Een, nog even zeggen: de allereerste keer dat ik naar Rob Hangers luisterde, ja. toen toe draaide hij dus een, een nummer die ik jaren niet had gehoord. En dankzij hem is uh, dat weer in de survival gekomen. Hij heeft gezegd van, uh, dat ga ik gewoon lekker vaker draaien. Ja. Het is uh, disco, maar het is uit de tijd van... Hebben we nog tijd? Ja, we hebben tijd. kijk op mijn klokje. Ja, we hebben tijd. Ja, het nummer van... Uh, misschien ken je het wel van Sugar Love en uh, Jerry Cobetta. Zeg je daar wat? Nee, nee. Ik, nee, ik gebruik geen suiker. Ja, je, mag, je mag geen suiker van de dokter? Ik mag geen suiker van Heb de dokter. Heb je de ruzie op... met de dokter? Nee, nee, nee. nee, nee, nee. nee. Maar, maar dan, uh, de dokter zegt, als je te veel suiker eet... Ja. dan krijg je allemaal zoete kinderen. Echt waar? Ja. Nou, dat zeg jij, dat zeg je... Mijn andere buurvrouw aan de andere kant, die uh, is naar de dokter gegaan voor de pil. Ja. De dokter heeft een papiertje niet goed geschreven. Dus ja. zij is niet naar de apotheek gegaan, maar naar Albert Heijn. Ja. Ja. Is ze thuis gekomen met uh, MM's. Oh, zij heeft 16 kinderen in vier kleuren. Dat is niet te geloven. Ik vind het helemaal gek. Het is niet te geloven. Hey, maar ik heb, ik heb een buurman, die heeft, die heeft echt suiker gezien. Die heeft zwaar suiker Oh, dat is, niet, dat is niet zo fijn. En als je nou s'nachts goed luistert, dan komt hij zo klaar als een klontje. We Don't call us, now we'll call you. Ja, uh, normaal draai ik uh, de nummers niet weg. Ik doe dat gewoon niet. Want uh, ja, dat, dat is gewoon zonde. Maar goed, uh, we hebben een bezoek en het kan nog net voor 11 uur eigenlijk. En uh, we gaan eens even kijken. Hij uh, heeft ook muziek bij zich. Weet je wat ik wel zou willen zijn? Een voor mijn, een ja, de sfeer is gelijk goed hier, en, uh, en ja, we hebben een, een meneer, hij ziet, ziet er heel erg tevig oh, uit. wat gezellig is het hier, zeg. Ja, goedendag, goede Ja, dag. ik ben, ook, van oorsprong ben ik Rooms-Katholiek, oh, ja? dus ik, ja, van oorsprong hoor, ja, ja. ik doe er niet veel meer aan eigenlijk, nee, nee. maar carnaval, dat, dat is mijn ding, dat, is je ding, dat ja. doe ik zo graag. en ik ben in Zandvoort, nog gevraagd, om prins te worden. Dat is niet geloven. Oh, dat is zo gezellig. Ja. Leuk hoor. Dat in Zandvoort zelfs carnaval willen vieren. Ik snap het. Ik snap, ja, ik snap eigenlijk wel. Het is een Zandvoort. Zijn ze heel zijn toch gereformeerd hier, of niet? Ik weet niet of ze getransformeerd zijn. Dat weet nee, niet. Je, oh, gereformeerd. Gereformeerd. Jere dat je zondags niet naar de bioscoop mag en zo. Dat dat, ja, wel, dat mag je wel. De winkels zijn die zondags over. En, uh, Zandvoort. Uh, uh, ze noemen Zandvoort alleen de Poort van Twente. Ik, ik heb wel gehoord. In circus Zandvoort. Ja. Dan kan je zo gratis binnenkomen. Ja, dat klopt. Ja. Dat mag. Nou, dat lijkt me ook heel gezellig. Maar wat, wat heb ik nou voor taak hier als prins in Zandvoort? Want ik heb geen idee wat de mensen hier leuk vinden. Nou ja, ik denk dat je het carnaval heel erg goed kunt promoten. Ofzo. En ik, ik, ik, ja, ik bespeur een heel uh, ja, licht accent ja, bij u. Ja, dat klopt. He, want ik, het valt mij gelijk op. Want ik, mijn, met mijn keuren net de Hollandse uh, ja. ABN. Algemeen beschaafde uh, dinges. Um, maar, maar ze hebben mij eigenlijk gevraagd, omdat ik overdag niet zoveel meer te doen had. Nee. Ik had zeer van tijd. Ja, nou daar zit en je in Zandvoort zet, goed in. Ja, he? daar zit je goed in Zandvoort ja, natuurlijk. Ja, ja. En ze zeiden vanuit UEV, waar ik ook loop natuurlijk, vanwege mijn, uh, mijn werkeloosheid. Van Vanwege mijn werkeloosheid. De werkeloosheid natuurlijk. Ja. Zeiden ze ook van: als je naar Zandvoort gaat, ja. dan mag je daar prins zijn. En dan krijg je even goed je uitkering doorbetaald. Ja, ja. Maar is dat alleen in, tijdens de carnaval? Of? Nee, nee, nee, nee, nee. Het nee. nee. was wel een voorwaarde dat ik bloemetjes gordijn zou worden. Ja. En dat heb je zojuist ook gedraaid voor me. Dat had ook voor je meegenomen op een LP'tje. Ja, ik, ik zag het staan en dat was ik een denk fantastische nou. Uh, fantastische dat... platen. Ik kan hem nog elke week draaien, ik hem ook vast. Als ik s'ochtends vroeg opsta, ja. dan, dan maak ik eerst een krakkertje met. Uh, nou ja, zat uh, natuurlijk. Ja, ja. En dan draai ik altijd stevast... wat ik graag zou willen zijn... Aan een bloemetjesschondijn. Gezellig, ja. ja. Ja, ik vind het Leuk, heel ja, Ik vind het toch heel apart nou, ik, dat, ik, dat ik mensen, mensen hier in Zandvoort... He, ook carnaval, daadwerkelijk carnaval vieren. En, uh, en, Dit is eigenlijk de allereerste keer dat wij... Dus een soort van... Ja, bent u stadsprins of dorpsprins of dorpsgek? Wat bent u? Nou, ik denk het laatste. <lacht> Ik denk dat ik maar een uh, plaats voor u gedraaid. Ik vind het in ieder geval erg leuk dat u hier geweest bent. En, uh, goeie, ik hoop, uh, Willem, gewoon die vent, alsjeblieft de deur uit. Uh, ja, we, ja, geef uit. hem even de tijd. Geef ja, hem even de tijd. Ah, joh, dat is toch geen, dat, dat haal je toch niet binnen bij de studio. Ja. Je, dat, dat is toch van. Joh, uh, zie Wem is net de effeling. Niks, niks is wat het lijkt. Ach, joh, wat eet, Ik zit met de erger. Ik leg met de erger in mijn nest. Een muts op mijn hoofd.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 Ik loop hier alleen, in een tustere stad. Ik heb eigenlijk nooit last van heimwee. Ben jij, ik loop hier alleen in een te stille stad. Ik heb eigenlijk nooit last van hem maar de mensen ze slapen, de wereld gaat dicht. En dan denk ik aan Brabant. Want daar nog ligt. Ja, Guus, uh, meeuw is, weet niemand uh, waar Meeuw is, nee. nee. Ja, ik is vind, vind een gezellige zanger hoor die goed ik, uh, ik ik hou daar van vind het is wel leuk ja. het, het is een hele gezellige zanger en, uh, ja. we, hebben, uh, we hebben een verzoekje het is, uh, is het wel een gezellig verzoekje anders hoeft het niet. ik weet het anders niet anders hoeft het voor ik mij niet hoor dat dus je zegt van, het is het gezellig of is dit ook weer een, een artiest die kennen wij helemaal niet willen. nou het, het wordt aangevraagd door en dan komt u weer Rijntje. hè onze alle de bekende Rijntje. de Vos. ja ja hey, maar ja heb het over Stephanie uh, Huck. Uh, een, een hurk, in, in het Engels, is een knuffel, hè? Een hurk. Dus het is ja, eigenlijk die Knuffel. Maar hurken, hurken, dat is bij ons wel anders, hè? Dalde hurken. Hurken, je dat goed? goed. Ja, natuurlijk. Oh, ja. Hurken. Uh. Alleen mooi, mooie, het is, de Westelingen kunnen dat niet uitspreken. Een H en een O met de streep erdoor. En een K, ze zeggen we. Huken. Uh, heuken. Ja, nee, het is geen Heuken. Haken. Haken. Ah. Ja, je moet gewoon heel hele aan <laughs> bekken. En we kunnen het pro Maar goed, uh, we ja. hebben dus een verzoek van, wat, wat, van onze. Oké, onze... wel merken dat hij programmaleider is geweest, want hij weet wel veel H van muziek. Hij weet bijzonder veel. Stephanie Huck, ik had er nooit van gehoord. Ik nou, denk nou dat is in een, of een of andere opvolgster uh, van Maya of zo. Ja, ja. ja. Ja, de, de, bijvoorbeeld Stephanie de Steven Stephanie de Buitenboel. Ja, ja. Ja, nee, nee, hij, hij vroeg uh, een Nederlandstalige titel had. Hij een Nederlandstalige titel. En wij komen alleen maar Engels tegen. Echt waar? Ja, er staat alleen maar Engels op het scherm. Oh. Ja, Sean Engels op drums, bijvoorbeeld. Ja, nee, dat is, dat is inderdaad zo, ja. Maar hij vroeg in ieder geval een, een nummer van uh, Stefan. En doe jij de achternaam eventjes? Huk. Huk, ja. En hij vroeg om... Ja. Uh, yeah. Dat nummer hebben we niet. <laughs> Nou, we kunnen het niet vinden. Misschien nee, nee, hebben, nee, het, misschien nee, hebben nee, het we het, het, wel, het niet vinden. Maar, maar... maar goed, omdat hij dus... Uh, hij, heeft, uh, hij heeft zijn plek... Uh, hij is een stoppie achteruit gegaan en heeft gezegd... Programma leiden, uh, ik, ik doe dit even niet meer. je uh, met uh, de lange ei nou nog. Met ja, de lange ei. Ja, ja. Hij zegt, en ik geniet lekker van mijn... Ja, of nou, of, mag ik, ik weet niet of mag ik dat zijn oude dag. Nee, want er is hij waarschijnlijk nog te jong voor. Maar ik heb wel een nummer ja. voor hem klaarstaan. Die wil ik graag voor hem draaien. Ik sluit me de B aan. Jij? Albert-Jan, speciaal voor jou. Happy 60. <laughs> Ja, dat was uh, een, uh, een verzoekje voor Albert Jan Vos en. Uh... Hebben we nog even, want ik kijk naar een, ja, een klokje. Ja, we hebben nog een uh, klokje. Rockje, ja. Het klokje van gehoorzaamheid. Het is bijna 11 uur. Ja. En dan komt het nieuws weer langs, dan zullen we eventjes. Uh, maar, maar kan ik er van, van de gelegenheid de, uh, maken, even gebruik maken dat ik even naar het toilet kan. eventjes? Wil je even naar het toilet? Kan dat? Ja, tuurlijk. Waar is de wc hier trouwens? Uit het hoge heksel komt de. Ik heb geen idee. Nou, we vragen het Herman. Ja, maar weet je wat? Daar klopt wel helemaal niks van die hele playlist. Want? Maakt niet uit. Oh, uh, ja. Ne neemt u mij maar een ogenblikje niet kwalijk, luisteraar, maar... Eh, uh, uh, ik, eh... Uh, uh, Zegt u het maar? Ik had een vraag. En die is... Waar is de wc? Trap af naar beneden Dat kleintje is het fonteintje en die grote is de plee Hé hé, hé hé, ga met me mee Sinds een week of twee zit ik in de puree Om de vijf minuten weer een eeuw op de wc Een boer uit Enschede, die deelde mij laatst mee Als jij zo langer doorgaat, krijg je last met de EG Waar is de wc? Trap af naar beneden, Dat het kleintje is fonteintje en de grote is de vlees. Hé, hé, hé, hé, ga met me mee. Enigszins onnodig pakker ik de spanning aan, door niet naar de heren, maar de dames pletig gaan. En in een geur van parfum en vistegelwerk Staat het complete dameskoor van de sint josep Waar is de wc? Stap op me mee. Het is het en het goede is het Hé hé, hé hé, ga met me mee Kijk, daar is een deur met het predicaat privé Is dat het ja, dan nee, nee, dan ook nee, dus nee wat was dat voor idee, dat kreeg ik niet goed mee Is dat het jaar al nee, nee dan ook niet, dus nee. Nee, nee Waar is de wc? Trap af naar benieu, dat kleintje is content